Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De inzittenden van vlucht MH17 hebben nauwelijks iets gemerkt... toen hun toestel uit de lucht werd geschoten. Dat is een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zeggen nabestaanden. Zo'n 600 familieleden van slachtoffers werden vanochtend in Den Haag bijgepraat door de raad. Volgens de nabestaanden staat het vast dat het toestel is geraakt door een boekraket... Die sloeg links aan de zijkant bij de cockpit in, die daardoor meteen afbrak. De piloten waren op slag dood en het lijkt erop dat de passagiers... luttele seconden daarna hun bewustzijn hebben verloren. Nabestaanden zeggen ook dat de raad concludeert dat het luchtruim boven Oost-Oekraïne gesloten had moeten zijn... vanwege de oorlogshandelingen in het gebied. Kiev had dat moeten besluiten. Zometeen maakt de onderzoeksraad de resultaten van de onderzoeken bekend. Het COA wil binnen zes weken 10.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning verhuizen van asielzoekerscentra naar tijdelijke woonruimte. In een mail aan de medewerkers schrijft het COA dat gemeenten op zoek moeten naar plekken waar asielzoekers maximaal een half jaar kunnen blijven voordat ze een permanente woning krijgen toegewezen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vakantiehuisjes en Airbnb-adressen. Het COA spreekt van een megajob die nodig is om plaats te maken in AZC's voor nieuwe vluchtelingen. In Groningen zijn twee mensen aangehouden in het onderzoek naar de afpersingszaak rond Jumbo. Volgens RTV Noord zijn het een vader en zijn zoon. De afgelopen maanden waren er incidenten met bommeldingen en explosieven bij Jumbo supermarkten in Groningen en Zwolle. In mei ontplofte een explosief bij een filiaal in Groningen. Circus Herman Rens is failliet, verklaard. Het circus had financiële problemen... door tegenvallende bezoekersaantallen en gestegen kosten. De Belastingdienst vroeg het faillissement begin deze maand aan... omdat het het circus niet lukte om een schuld van 130.000 euro af te lossen. Door het faillissement komen 65 mensen op straat te staan. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS.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 je wou mij toch niet vertellen dat je uit je eigen de ellende van wintersport op gaat lopen zoeken. Dat mag je mij niet was, je lotje je door je vrienden, geloof mij maar. Ik pak even de kruk erbij, dan ga ik even vertellen hoe ik aan de poot gekomen ben. Het is een lang verhaal. Nee, ik zou bij het begin beginnen. De komt zo, wij hebben sinds anderhalf jaar nieuwe buurtjes. Bed en Ineke. Betters en Inemien, zeggen wij altijd hoor. En wij kaarten zo'n baker in de week met Betters en Inemien. Je kent het wel, een klaar jasje leggen. wat je, een beetje toepen zo, pelpinders op tafel, bitter lemmertje erbij. En dan kaarten wij altijd voor geld. En degene die verliest die matse centen bij Inemien, want Inemien is pennemeester is. je centen is een rot grijze paddouwen. En van die centen zouden wij daar met z'n viertjes een beetje naar Amerika. In Limburg. Geschied, onhoud geschied. Meneer was het, zes, zeven weken geleden, we zitten lekker op de kaart en zo, je, ik, zit eindelijk eens te winnen. Ik dacht nog, ik hoef lekker niet te betalen, hoor. En in één, zijn met je bek vol met pindas. Hij je een Roitjes Waars, nou is een verrassing voor jullie. Hij je mijn broer uit de caravan dan in Oostenrijk. En die kent de omstandigheden, die ken die zelf niet gewoon. En hij heeft gezegd: maken we hem Caravan, maken we God eens een weekje hebben? Hij zegt een hartje: zo gaan we nou de centen van de kaartenpot nemen, worden kennen wij hem voor hetzelfde geld met z'n viertjes. een beetje windjesparten. Is je nou, is je, ik er niet. Nee, echt niet, man. Ik heb het hoogtevrees niet te filmen. Ik blaas al in mijn broek, als ik op de valse bergstad. Is ik je, ik ga het niet mee, hoe eerlijk waar niet, hoor. Maar ja, jullie begonnen aan me te mekken. Ah, joh, wat gewoon zo leuk, joh, het is zo leuk. Mijn man ook weet je van, ah, joh, hij zegt: we hebben de kans eindelijk. Hij zegt, Lotte begon als ik het altijd nou al zou zo graag een keer in Ian's broek willen zitten. Met <lacht> Sjef, je blijft van Ian af. <lacht> hij zit erbij die camping, die legt ineens in Ian's Hij zegt, die camping, die legt toevallig bij leg. Hij zegt, en dat is een super deluxe Ja, Hij zegt, de prinsjes van Oranje, die gaan schieten in leg, hoor.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 Hij wist dat ik stapelgek was op artiesten. Dat ik hullies op handtekeningen sport. Dat ik zulke stapels plaatboeken heb. Dus toen liet ik mijn eigen omlullen. Begrijp je wel Dus die vrijdag vertrokken wij met z'n vieren opgeprap. En een zoekzoekje van betes. Hullie <tie> had een skietje schuurd. Ik had zo'n stapel plaatboeken gekacht. weer twaag is halverwege. Ik weet eens waar, want ik heb nooit naar buiten kunnen kijken. Zo beslagen waren er allemaal, hoor. Ze zeggen, nee, dan is er één achterin Maar ze zeggen, oh, het is waar. Ze zeggen, ik heb even gauw nog een nieuw schietpak gekocht voor dit weekje. Is je zo, zeg, uh... ze zegt: ja, maar ik zou me eerlijk zeggen. Ik heb ervoor wat geld uit de kaartenpot genomen. Oh. Ze zeggen, wat ik als pennymeester, en ze had eens nagerekend. Ze zeggen, maar waar wij ik toch wel veel vaker gewonnen als jullie. <lacht> ze zeggen, oh ja. Ze, als jullie vaker gewonnen hebben, heb ik meer betaald. <lacht> ze zeggen, wel, ze zegt, ik heb wel wezen. Ze zeggen, maar ze jullie maken toch ook gratis in de caravan van mij, ze ze zeggen, het kost jullie deze week enkel, maar gaas en leg. Is je kost ons gaas en leg. Je gooit het alleen niet van die korte pot af. Ze zegt: nee, dat moeten jullie betalen. Nou man, ik had dat kennen, killen. Echt man. Maar dat lukt je niet in een zoekzoekie. <lacht> Komen we aan bij die en Wat een arme, dure geval zeg. Wat een krap, Ze Het leek wel een aanhangertje voor Vevenvoer, leek het echt. Eén, twee persoonsbed zaten maar in en dat pikte gelijk. bed. Er zo'n Inemien voor de rij ging. Ja, zei een ik ben toch iets breder, hij zei. Ja, dat er klopte, zat die kaartenpot nog in de kantzak. Nou, mijn man en ik in een soort uitschuif twijfelen boven het aanrecht. Nou, dus echt genieten, hoor, met je tenen in zo'n keukenkastje, hoor. Oh, man. Alsnaast kan je niet lopen in zo'n caravan. Je kunt er niet te slopen, echt niet. En een lawaai en een getikte combattes had je skis aanhouden in bed. Dat had hij gelezen. Dat was een nieuw Oostenrijks voorbehoedsmiddel. Och. Die eenenmiddelusse wat aan. Dus het was een geraffel met die skis. Stijden op Of de harmonie voorbij kwamen. Ach, ach, ach. Maar zelfs, zelfs, Fluister je in zo'n of fluister je, dan kan je nog behoorlijk verstaan wat een ander zijn. Want ik zei het de volgende ochtend tegen iedere minuut: wat had je nou allemaal in je bedjes, drovertje? Ze had je een muis in bed of zo? Ze zei, of iets van een dartje of een herenbeestje. Ze zei, hoe zou dat dan? Ik zei, nou, omdat ik jou tegen Bettis hoorde fluisteren: laat het nou niet lopen, want we hebben net schone lagen. <tie> Ik heb geen muis gezien hoor, aangesneden Maar hoor, ik was vroeg af hè. Want hun die gang schieren op de berg, maar dat danse ik niet met mijn hoofd vrezen. Dus ja, Bettis heeft mijn uitgelegen, hij zit er al, je handtekeningen, ja, op de platte piste. Hij zei, hij zit dus helemaal niet eng, dus ja, maar plat, hij zit een keer in die vale nood. Nou, als dat niet komt, Maar het had geregend die nacht het was spek Laat ik lach, constant. Ik snap nou, waarom ze dat Plansie leg hebben genoemd. <lacht> en ik heb geen artiste gezien. Niks. Nappers. Nou, ik zit tegen bed. ik zijn lekkere vuile luiën naar de rand op zit geen artiste. Hij zegt: Oh nee, Inemien, pak je biervultjes eens. Kom Inemien aan. Ach, biervultjes met handtekeningen, had dat mokkel. Voor de rijen, koontjes ook sparen. <lacht> ja, dat is maar Het, het weymond van dat test op de berg, hoor.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 Oh, je je, je betaalt een nieuw prijs voor op een paar verrotte oude schoenen... ...waar een ander met zijn zweetpatat erin hebt gezeten, raad van dame. En hij nog een rekening voor voedschimmel erachteraan. Oh, oh, Och, och, och. En een paar van die zware houten laten erbij en stokken erbij. En ik heb mijn plaatboeken nog. Och, wat een uur naar die lift op die ongelukkige schoenen. komen we aan bij de lift. Dikke dromen mensen. Ik zeg, er iets wat gebeurt, joh. Nee, ze beters, kijk eens naar de klok. Hang een grote klok, mas. Wacht tijd, twee uur. Ik zeg nou, ik ze, het is vakantie. We loten ons eigenlijk niet op nooit. Ik zeg, we gaan lekker op het terrasje zitten gewoon een bakje doen. Niks te gaan, ze zei, Aansluiten de trek. Anders komen we er niet. Hij duwt hem zo te rijden. Ik zeg je hebt en gat in je bolle hersens. Echt wel. Ik zeg en al die andere geschuffelde Nederlanders erbij. Echt hoor. Ik zeg wat, als jullie, Nederlanders, in, in, hè, in Nederland aan de kaars van de supermarkt twee minuten moeten wachten. dan heb je al zo'n opgezwollen strot van de spanning. <lacht> Ik zeg, en hier op vakantie gooi je voor je plezier, gooi je even twee uur snel dringen en daarom tussen al die klotsen en de zweetlotsers. Ik zeg ja, dat gaat hier, tj. Echt hoor, tuurlijk. Ja, ja. We moesten, we moesten aansluiten, hoor. Maar ja, mijn man kon heel niet met die stokken overweggen. Die liep me om zijn eigen heen te prikken in die rijden. Ach, kregen we nog bonje, met zo'n Ah, zo, heet. <Depois> die kerel begon mijn man uit te schelden. Hij zit tegen mij, man, hij is heel eikel, joh, joh, joh, joh, joh. kijkertje, dope joh. Je stopt de hele tijd mijn vrouw te meppen met die stokken, wijen. Nou, mijn man met Porsche, van God, Hij zegt, wat wou je nou? Hij zegt, Hier je hé, mijn stokken. Dan mag je mijn vrouw ook even slaan. <lacht> oh, het is geen laafbek hoor. Echt, joh. Oh. Maar ik had gelukkig mijn plaatboeken, dus ik kan mij hier nog verdedigen. Maar het is net gaan, ze worden. Wintersport is net gaan, ze worden. Je moet de ene is naar de andere zien te overwinnen. Want dan heb je een kaartje om je nek. Ben wel je mees? je zo'n veter om je nek met een knipkaart voor de lef? Hebben die Oostenrijkers uitgewonnen, God, om een veter om je nek? Want je hebt geen handjes meer over om de wat vast te houden. Dus, uh... En vlak voordat je door die lift ingooit, stond er zo'n apparaat en dan mooi je die koord erin duiden Dan moet dat knippie uit. Maar ja, achter mij stonden vijf van die dikke Duitsers te dringen. En mijn koor zat nog vast. En dan heb je dat overleefd, een mooi door het bekende pootje. Ik weet niet wie die hekjes ooit heeft uitgevonden, maar dan moet de doelstraf op. Want hoe zo'n hackie ook draait, je krijgt altijd precies je poot hier, En hij dan nog niet gehandicapt bent, dan moet je weer weer met die lange lakken, mooie klaargestop. Op het zwarte rubberen matje. Toen <lacht> komen die stoeltjes. Die komen anders. En die stoeltjes wachten niet. Dus je moet echt als een haas met die laten voor je netjes kost. Die puntjes maken ook nooit over elkaar heen. Is het niet? Man, man, man. Met acht helle passage de erachteraan geholen. Om mij in dat stoeltje te douwen. Ach. Vlak voor het ravijn zat ik. Ach. En ik was bang. Bang. Ik had ze te janken van angst. En bette schap me Maar je, je moet van het uitzicht genieten. <lacht> Ik heb zo zitten genieten van het uitzicht, met een haartslaag van 180 per minuut... dat ik vergaat om uit te stappen. Ja. Nou, de hang ik bovenaan een pal ja. En iedereen me roepen, laat nou los! Ja. Ik was juist zo blij dat ik faars had. Het mos ik loslaten, want ik kwam zo'n leeg stoeltje met een noodklap in mijn nek. Nou, dan lag ik te spartelen beneden in het plagaat, hoor. In de sneeuw. Och, och, och, och. Gelijk mijn strippie always van zijn plek af. Nou, dan heen en schuiven we maar ook, hoor. Net als mijn nek. Als zulke over het was komen, hoor. Ik ga acuut naar beneden wandelen. Nou, ze bent dus de kentje. Nee, dan ben je zeven uur onderweg. Ja, ze in de En aan je eigen schier. Ze zei, de ben je misschien wel eens zeven minuten beneden. Zij wel met de paarsjeskipak. Ik zei, de god, ik eigen eerst even in drinken op het terrasje hier zo. Hij zegt mag. Oh, ze in wie de wien, dat mag wel, maar de god, niet van de pad. Ik zei, nee, ik betaal het zelf. Mieren neuken het.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 Ik zeg, nooit, never, nooit niet. Oh, wat ja, ze in Oh, ze zegt mijn al meid, ze dan ga je de rest van de week toch lekker koken voor ons. Dat is toch jouw hobby. Ze zegt, dan ga ik met de mannen, is echt even een pleuke toch eens, maak ik ze. Nou, je pas maar op tijd je niet fout op je kaartapotje. <lacht> ik terug naar de caravan, wat denk je wat? Wat denk je wat? <lacht> Butegas, fles, lees. <lacht> Ze had het uitgerekend, onze penningmeesteres. Ik denk, nou, ik ga het geen nieuwe huis kopen. Aanvries ik, hartstikke dood. <lacht> nou, dat scheelde niet veel. <lacht> Zobers om half tien kwamen ze een keer de berg afgekeken. Ach, ach, ach in het pikken donker, ze waren verdwaald geweest. Ze hadden ze een hapje gegeten van de kaartenpot, zei Inemien. Of ik soms nog wat wou eten, nou, ze zag dat mijn bek bevroren was. Ja. Dat er niet zo'n patatje tussen geschoven had kunnen worden. Ja. Daarbij ik was doodziek van de spanning, van de angst, van de kou, van de gluwijn, van alles. Ja. heb de hele nacht heb ik met mijn hoofd boven de chemische toilet gehaald. Ja. Nou, dan wou we toch eens vragen, hebben jullie wel eens met je hoofd boven het chemische toilet gehaald? Nou, je darmen worden spontaan weer naar buiten gezogen. Hè? En je krijgt gratis zijn voor niks permanent, hoor. Och, man, wat ben ik ziek geweest? Ziek geweest. Vijf dagen en nachten heb ik op open gelegen boven het aanrecht. Met mijn tenen en mijn kop in het keukenkastje. En dat makkel, ach, die Inuin, die werd steeds bruiner. Oh, man, het zonnetje scheen op die berg. zoeken bruine bellenfleuren, hè, dat makkel. 38 handtekeningen haat ze voor de reis en geen eentje dubbelt voor mij erbij. En zo'n pengs van het vreten van die kaartenpad. Ze knapt ze de het een paar pak Ik had niks. 8 kilo afgevallen was ik. Nou, de las daar hoor. Ik stond mijn koffertje in te pakken, zo met trillende knietjes. En een ene stond ze naast me. Ze zei: Je had niet zo'n leuk weekje, geloof ik, hè? Ik Ze zei: Nee, zeker niet. Ze zegt, ah joh, ze zegt, het is de laatste dagen, het zonnetje schijnt. We gaan lekker op het terrasje zitten, met schalen. Hé, ze zegt, God lekker mee. Ze zit dan gewoon op een potje kaarten, want anders redden we het niet voor de terugreis. Ja. Ik zal me even niet herhalen wat ik toegezegd heb. Ja. Laat het er maar op houden dat ik zei, ik moet even naar buiten, want hier hang ik een lucht. En ik kwam buiten.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 Shannon Chessje en die oude zusmaanden die zaten naast je, o je tolle. <tie> ik denk twee handtekeningen. Ieder had die beroemde nog niet. En ik draai mijn kapper, Ziet ik een ene jaar aan de aan aankamer lopen met het zoontje van McDonald's naast hem. <tie> ik denk nog twee handtekeningen. En dan dan je ik de Berry gips van de heuvel afkomen en, en die gips erachteraan, hoor. Nou, van de gipsbroeders Ik denk handtekeningen. Dus ik ren als ik gek naar de en om mijn plaatboek te halen. Zit de deur op slot. <tie> Hanker een briefje op de deur. Wij zijn nog even gauw een potje boven bovenop de berg. Kroeskut, in -im -im. <tie> voor mij. En was, ik, ik weet nog niet hoe het me gelukkig is, maar ik ben op het toppie van de berg ben ik terechtgekomen. En dan zag ik, te zitten die ene mien. Ze had me niet weg. Ze had ze net op het terrasje, ze zat ze met de kunstgewit is niet zonder binnen te proppen. Ik heb er bij de kolletje gepakt. Ik hoorde de rochelen. Ik zei, en nou, hier met die korte pad. En ik kreeg hem. Nee. Ik kreeg hem op meteen. Middenvoetsbeentjes gebroken. Maar ik was blij witgelo. Ik heb me kapot leggen lagen in die bananen Echt Toen hoefde ik niet met dat verratte spul naar huis in die zoekzoekie. Nee, toen mocht ik zelf een super deluxe met de gipvlucht. Ja, ja, en, en, nee. Nee, waag even. Nee, wacht even. Mooiste kamp nog. Nos wie? Denk je dat ik in het vliegtuig zit? Koos ouders. Had zich ook laten omlullen door zijn kaart, vrienden, hè? Hek een handtekening die van gaat. Right. Zo'n taffe kerel. Mooi, kijk eens hoe leuk Ik heb het hierop gezet. Kijk. Kroeskut, Koos Alders. Ja. He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain A Buddhist, a Baptist, and a Jew He knows he shouldn't kill, but he knows he always will Kill you, my friend, for me and me for you He's fighting for Canada, he's fighting for France He's fighting for the USA He's fighting for the Russians And he's fighting for Japan And he thinks he'll put an end To war that way He's fighting for democracy He's fighting for the rest He says it's for the peace of all He's the one who must decide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 dat no and and and is not well, Glen Gamble met de uh, Universal Soldier. En we kennen dit nummer eigenlijk oorspronkelijk van Donovan, uh, als u uh, bij u zelf dacht van ja, waar ken ik het nou ook weer van? Nou, Donovan die heeft het natuurlijk een grote hit mee gehad. de Universal Soldier. En daar heb ik het over eind jaren zestig toen dat uh, een grote hit was. We gaan uh, verder luisteraars met uh, The Summer. The First Time, bezongen door Bobby Gosbro. En daarna ga ik weer iets uh, vertellen over uh, het regionale nieuws.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 sat down beside her on her front porch sleeve and wondered what the coming night would bring The sun closed her eyes as it climbed in the sky and it started to swell to The sweat trickled down The front of her gown And I thought it would melt her She threw back her head Like I wasn't there And she sipped on a jewelry Her shoulders were bent And I tried not to stay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 By since I looked in her eye But the memory lingers I go back in my mind To the very first time And feel the touch of a fingers It Was a hot afternoon The last day of June And the sun was a beam Were One in the shade. And the was... Bobby Galsbrough met de summer of uh, '71. Ja, luisteraars, het is weer uh, half één uh, of half twee geweest uh, en dat betekent dus het nieuws. Bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Even een update van uh, eerdere nieuws wat ik al verteld heb. Ik heb even de belangrijkste punten voor uitgelicht luisteraars. Het groot onderhoud aan de zeeweg, de N200 in de gemeente Bloemendaal is in volle gang. Dat heeft consequenties als u richting Haarlem rijdt en dat niet over de Zandvoortse Laan Salaan doet. Binnenkort start de provincie de volgende fase van de werkzaamheden nou, die is inmiddels al gestart. Uh, want gisterochtend, maandagochtend 12 oktober. En het gaat duren tot maandagochtend 19 oktober, zijn de rotonde Brouwers Kolkweg. En de aansluitende wegvakken op de zeeweg afgesloten. En geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer? En dan heb ik het over de N201, de Zandvoortse Laan, waar u gebruik van moet maken. Weggebruikers moeten rekening houden met uh, ja, extra reistijd. Well, er zijn al werkzaamheden verricht, want 20 september begon het allemaal. En tot uh, met 11 oktober heeft de aannemer gewerkt aan de Noordelijke Rijbaan. Uh, toen kon het verkeer uh, in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan rijden. Maar uh, aansluitend dus nu, uh, vanaf gisteren... worden de rotonde Brouwers-Kolkweg en de aangrenzende wegvakken aangepakt. En in verband met deze werkzaamheden is de zeeweg afgesloten. Tussen uh, gisteren en uh, maandag 19 oktober in de ochtend... vijf uur wordt het weer opengesteld, als het goed is. Ten slotte voert de aannemer asfaltwerkzaamheden uit... aan de kop van de zeeweg. En dat gebeurt tussen 19 oktober... En dat uh, zou klaar moeten zijn op 28 oktober. Daar wordt zoveel mogelijk aan gewerkt... tussen de klok van 8 uur s'avonds en 5 uur s ochtends, zodat overdag het verkeer daar niet al te veel last van heeft. Het verkeer wordt per rijrichting om en uh, langs het werkgebied geleid. De volledige planning van de renovatie van de Zeeweg... die kunt u vinden op www.noord-holland.nl en dan Zeeweg www.noordholland.nl, Noord-Holland gescheiden met een tussenliggend streepje en dan slash zeeweg. De Partij van de Arbeid, zowel als Sociaal Zandvoort, die stellen vragen over toeristische verhuur van woningen in de Jan Steenstraat in Zandvoort. Een aantal huizen in deze straat is, zo stellen de partijen, in appartementen opgedeeld en wordt toeristisch verhuurd. De eigenaren ja, die wonen elders. In de straat geldt de bestemming, en het staat duidelijk in het bestemmingsplan, wonen. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt daarom onder meer gevraagd... is de gemeente bekend met het feit dat de drie pensioens in de Jansteenstraat aanwezig waren... voordat de bewoners van de gemeente Zandvoort hier het college op hebben gewezen. Staat dit geval op zichzelf of zijn er meerdere illegale pensioens in Zandvoort... Nou. Deze vragen dus gesteld door de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Allemaal uh, over het verhuur van... over het clandestine verhuur, zou ik het ook nog mogen uh, zeggen? Of het ja, mogelijke clandestine verhuur, laat ik het dan maar voorzichtig zeggen. Van woningen in de Jan Steenstraat in Zandvoort. U kunt uh, op de site van de gemeente... Zandvoort.nl Zandvoort kunt u uh, ook nog uh, informatie vinden over raadscommissiesvergaderingen. Over raadcommissiesvergaderingen. Uh, en die gaan allemaal over de begroting 2016. Dat vindt plaats op drie avonden. Uh, vanavond, 13 oktober, morgen 14. En ook op donderdag 15 oktober. Dan gaan de raadsleden praten over de voornemens voor 2016. En de besteding van het beschikbare geld. U kunt ook uh, inspraak uh, hebben in deze uh, vergadering. Luisteraars en hieronder staat dan... Uh, dat is voor mij te lezen, maar voor u ook... als u naar het internet van de gemeente Zandvoort gaat... www.zandvoort.nl Dan kunt u het volgende lezen... dat de Raadscommissie Bestuur en Middelen op dinsdag 13 oktober vergadert... over publieke dienstverlening, over uw veiligheid... over de financiële middelen van de gemeente... over de gemeentelijke belastingen... en dan heb ik het over belastingen 2016 met name... De Raadscommissie Ruimte en Economie... die vergadert woensdag morgen dus 14 oktober... over het ruimtelijk domein over toerisme en economie. En tenslotte de Raadscommissie Samenleving... die vergadert donderdag, dat is de 15 oktober... over het sociaal domein. En deze commissie start met een uiteenzetting... over hoe de gemeentelijke taken op het sociale domein... verder worden ingevuld. Alle vergaderingen die ik u heb genoemd... beginnen steeds om de klok van 8 uur s'avonds in het raadhuis. Dan kunt u vanmiddag vanaf 4 uur ook nog samen in gesprek over het minimabeleid in Zandvoort. U weet het, de groep mensen met een laag inkomen groeit helaas. Dus ook in de gemeente Zandvoort. Ter ondersteuning heeft de gemeente Zandvoort een aantal regelingen. Die regelingen moeten dan bijdragen dat mensen die het zwaar hebben financieel... het ietsje makkelijker krijgen. Maar niet iedereen lijkt op de hoogte van deze regelingen... en zijn zich bewust dat ze daarvan gebruik kunnen maken... Nou, Dat zou het gemeentebestuur graag anders zien en daarom wordt u uitgenodigd om mee te denken over de vraag hoe het gemeentebestuur mensen uh, kan benaderen die van deze regeling gebruik uh, willen maken. Uh, ze zouden beter bereikt moeten kunnen worden. Nou, als u daar ideeën over heeft, dan moet u vooral naar deze bijeenkomst gaan vanaf vanmiddag 4 uur. Ook wil het gemeentebestuur graag weten aan welke hulp er nou specifiek behoefte is. Daarbij wil het uh, gemeentebestuur graag persoonlijk met u in gesprek komen. Daarom is er ook een wethouder aanwezig vanmiddag. Dat is wethouder Gerard Kuipers. Deze gaat graag in gesprek met u. Uh, beantwoordt u vragen als u die heeft, zoveel mogelijk. en uh, ja, uh, uh, Met name wordt geïnventariseerd wat u kijkt op de zaak is als het gaat om het minimabeleid. Ik zal, eens wat voorbeeld geven van, uh, ik zal u een voorbeeld geven van vragen die dan eventueel voorbij kunnen komen. Nou, uh, vragen als, weet u, welke gemeenschappelijke, nee, weet u welke gemeentelijke regelingen er zijn? Zo moet ik het zeggen. Waar kunt u die regelingen vinden? En maakt u al gebruik van de regelingen? Heeft u daar ervaring mee? En wat merkt u van specifieke regelingen van de gemeente? Vindt u dat ze de kansen vergroten? Waaraan heeft u behoefte? In contact met de gemeente voor specifieke regelingen? Wordt u daarin nou wel of niet voorzien? En wat heeft u persoonlijk nodig om uw persoonlijke situatie te verbeteren? Nou, al deze informatie wordt dus geïnventariseerd en genoteerd. En met de opgehaalde informatie wil het gemeentebestuur bereiken... dat het huidige minimabeleid allemaal beter gaat worden. De gemeenteraad zal vervolgens begin 2016 beslissen over dit beleid. Nou, de bijeenkomst dus, ik zeg het nogmaals, dinsdag 13 oktober... van 4 uur vanmiddag tot half 6 vanavond... Nou, tot zover alles over het minimabeleid. Ga er naartoe, mensen, als je er belang bij hebt. En ook als je er niet belang bij hebt. Want inspraak en goede ideeën zijn natuurlijk welkom. Maar we even naar de A9, want daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Er is een auto in de brand gevlogen op het Rotterpolderplein. Op het knooppunt richting Alkmaar is dinsdag, zo staat te lezen, een auto in de brand gevlogen. Er zijn hevige vlammen. En er was ook heel veel rook te zien. De brandweer die was heel snel ter plaatse. De bestuurder die moest helaas vanaf de berg toekijken... hoe zijn of haar voertuig in vlammen opging. Maar wat ik dan wel weer heel prettig vind om te melden... is dat er niemand gewond is geraakt. Hoe het voertuig vlam heeft kunnen vatten... Nou ja, dat moet nog onderzocht worden. De afrit Haarlem-Zuid is enige tijd dicht geweest... Nou, ik heb een update en daar staat dan bij dat er geen rijstroken meer dicht zijn... en ook het verkeer dat gebruik wil maken van de, van de afrit Haarlem-Zuid... Dat, dat wordt weer uh, toegelaten op de afrit. De uitgebrande auto die is uh, op een uh, bergingsvoertuig getakeld... en uh, vervolgens ook, uh, ook afgevoerd. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan gaan we naar het weer. Nou, Als u nu naar buiten kijkt, dan ziet u het, hè, een, een flauw zonnetje. Eh, maar wel lekker weer. Ja, wel een hoop wind. Een, een oostenwind. En die oostenwind. Die oostenwind zorgt er altijd voor dat het eh, toch wat kouder aanvoelt... als het, eh, als het werkelijk is eh, als we naar de thermometer kijken. Wolkenvelden met in het noorden en westen ook wat zon. Zo lees ik eerst in het artikel van weer Online. Vanavond kan aan de noordkust regen vallen. Morgen in het hele land lichte neerslag. En ook een, een lage middagtemperatuur. De dagen daarna die voorlopig grijs en oh, regenachtig pluitjes te tevoorschijn, luisteraars. Vanmiddag dan schijnt in het noorden en westen op verschillende plaatsen het zonnetje. En over het oosten, midden en zuiden trekken wolkenvelden... En bij een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind... wordt het op de meeste plaatsen niet warmer dan een graadje of 8, 9. Daar, daar, daar gaan we naar vanavond, wou ik zeggen. Dan verschijnt in de noordelijke provincies dikkere bevolking... en vooral aan de kust, dan zou het een beetje kunnen gaan regenen. komende nacht neemt op meer plaatsen de bevolking toe... en vooral in de kustprovincies... En in het zuidoosten valt af en toe lichte neerslag. Voor de neerslag uit, dan daalt de temperatuur naar een graadje of twee. Je heb bijna je schaats van. Morgen veel bewolking en vanuit het zuidoosten gaat het vaker regenen. Ook dan staat er een matige noordoostenwind. In het zuidoosten en oosten wordt het niet warmer dan een graad of 6, 7. Maar voor het gevoel, door die wind, ik zei het net al... is het, uh, is het maar 1 tot 3 graden. Waterkoud dus. In de kustprovincies er wordt het een graadje of 9. Wat dat betreft is het dan weer gunstig om in Zandvoort te wonen... want dan is het toch altijd weer een paar graadjes warmer. In de avond verdwijnt de meeste neerslag morgen... en dan uh, blijft het wel overwegend bewolkt. Tijdens kortstondige opklaringen die ook kunnen uh, passeren... Dan kan er ook mist ontstaan. Dus mensen, als je de weg op moet morgenavond... dan kijk uit voor mist. Dan gaan we naar de donderdag. Dan is het in de ochtend bewolkt. Met eh, in het noordoosten kans op een lichte bui. En in de middag volgt vanuit het oosten... een regengebied, alweer regen. Wordt dan 7 graden in Limburg. En 11 graden aan de kust. Week vliegt voorbij, we zijn alweer bij de vrijdag en dan wordt het een grijze en natte dag. kan het niet beter maken dan het is. Ondanks de, uh, ondanks de regenachtige periode valt in de, uh, de middagtemperatuur ja, een graadje hoger uit. Nou, dan, dan hebben we het aan een graadje hoger. Kan je één schaats uit doen? <lacht> Dit weekend, ik kan het eh, nog steeds niet mooi voor u maken. Luister, het blijft het blijft wisselvallig met af en toe neerslag. Maar daarna, ja, dan hebben we daar nou ook weer aan. Want dan moeten we werken, daarna, na het weekend. Ja, dan, gaan, dan krijgen we wat droge dagen. Dan zit je op je werk, dan kun je naar buiten kijken hoe droog het is. De middagtemperatuur stijgt van naar 12 tot 13 graden. In ieder geval geen we weer meer om in het eh, op het strand te liggen. Ook niet achter glas, dat gaat allemaal niet meer helpen. Nou, wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het weer? Post dan weer online. En uh, we hebben deze informatie hebben we te danken uh, aan Matthijs van der Linde. Hij is meteoroloog bij Weer Online. Wel een gezellig muziekie erachter. Als het dan regent dan heb je in ieder geval nog van... Nou, muziekie word ik in elk geval vrolijk van. Tot zover mijn, mijn weerbericht van Luisteraars. Vond u het mooi? Ik vond het helemaal niet mooi. Ik vond het afschuwelijk. Ja, maar zo zijn de dagen helaas. Hou toch eens even in je mond, man. Dat is door die uitzendingen. Even door. Ik wilde u heel wat anders laten horen. Ik wilde. Uh, uh, Kirsty McCall wilde ik, wilde ik eigenlijk voor u opzetten. Uh, we hadden het over de dagen uh, met slecht weer. Uh, ja, en ik wilde dus eigenlijk zeggen, ja, zo zijn de dagen nou eenmaal. En uh, in 2005 heeft Kirsty McColl het volgende nummer daarover opgenomen. Het gaat over de dagen, de days. Thank you for the day.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 Ja, komende dagen, ik heb het net uh, helaas moeten voorlezen. Uh, de, wordt het niet, uh, niet echt lekker wat het weer betreft? Voelt koud aan, een hoop wind en dus zo, regen, narigheid. Dus een glaasje brandy is altijd welkom. Dit is Looking Glass. There's a on a western bay and it's sun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 Brandy, where you warm van, you look Meisje Brandy ook was Where's eh? a braided chain Made of finest silver From the north of Spain A locket That bears the name Of a man that Brandy Loved It came On a summer's day Bringing gifts From far away But it made it clear He couldn't stay Huh? this how the sailor said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 Een en Michael Jackson noemde ze vroeger een knuffeltje. Hij leeft niet meer, maar de muziek natuurlijk is onsterfelijk. En ik weet niet uh, hoe u zich voelt op dit moment, maar the way you make me feel, luisteraars, nou, helemaal top. Mijn naam is Jackal Duijf, dit is Zandvoort Lunch. Ik heb nog acht minuutjes te gaan voor reclame, nieuws en reclame. En het worden acht muzikale minuten. Boten wij af met de long train running. Dit was Zandvoort lunch voor de dinsdag. Allemaal een hele fijne dinsdag nog, luisteraars. En vanmiddag vanaf 4 uur even naar het minimabeleid van de gemeente. op het raadhuis. Een inspraakgelegenheid waar u ook uw vragen kwijt kunt. over het minimabeleid vanmiddag vanaf 4 uur. Nogmaals dank voor het luisteren. Ik ga eruit. En uh, tot donderdagavond tussen 10 en 12 met. Uh, tussen app en vloed. Tot dan.